Het weer, het vriest matig tot streng, de temperatuur ligt rond min 8. Daarbij staat een matige tot harde oostenwind. Ook komende dag een ijzige wind, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De Dagwacht op campagne. Monetukker en Cas Goedemorgen, het is twee minuten over vijf... en u luistert nog steeds naar de Dagwacht op campagne op NPO Radio 1. Want over precies twintig dagen is het zover... en mogen we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En de lokale politiek leeft als nooit tevoren. Er staan dik 54.000 kandidaten op de lijst, dus u heeft wat te kiezen. Onder die kandidaten ook Jong Talent. Twee daarvan hebben we hier bij ons in de studio. Stijne Vrede, nummer zeven op de lijst voor de VVD in Delft... en Sebastian Rood, de nummer dertien van GroenLinks in... Utrecht, tijdige brand om wat te veranderen in de politiek. Ja, um, Stijn, waar begon die politieke ambitie voor jou? Ja, eigenlijk was actualiteit en nieuws en zo... was eigenlijk iets wat mij op jonge leeftijd al een beetje boeide. Nou ja, ook al meeste van mijn leeftijdsgenoten toen nog niet echt... Uh, maar ik vond, vond het in ieder geval wel, wel interessant. En er waren zijn gewoon een paar ja, gewoon gebeurtenissen... die natuurlijk wel altijd wel een beetje ja, me hebben getriggerd. Of in ieder geval van... Ik bedoel, ook to, toen ik echt jong was... toen was ik eigenlijk gewoon best wel links. Dat kan ik best wel zeggen. Zo links als, uh, als Sebastian dat, dat weet ik niet. Maar, het was, ik wilde de vragen, waar ging het mis? Waar ging het mis? Nou, het is eigenlijk de hele, alleen maar de, steeds beter gegaan. <laughs> ja. maar, uh, maar, maar hoe het een beetje, een beetje is gekomen... dat ik in het begin nog een beetje zat van... van ja, je moet toch juist de arme mensen helpen en iedereen moet, moet allemaal gelijk. En uh, nou ja, op je negende kom je een beetje achter... Dat, uh, dat, dat de dieren uit de kinderboerderij daarna op je bord liggen. En dat was al, toen was ik altijd wel... Bij. en toen later ben ik me toch wat meer gaan verdiepen... in het hele liberalisme. Van, van, van je moet, uh, als, je, als je gewoon zelf... Uh, ja, je hebt gewoon, de kracht ligt volledig bij, bij jezelf. En als je het zelf nou ja, er wat van maakt... Dan kom je ergens. En natuurlijk je moet ondersteunen. Maar dat was toen voor mij wel een beetje. De, ja, ik heb er wat over gele wat, wat, wat gelezen. En Want, hoe oud ben je nu, ons luisteraars? Ik ben nu uh, 23. En wanneer ben je echt begonnen? Wanneer ben je echt die politiek ingerold? Is dat uh, echt pas recent? Of ben je al wat langer? Uh... Ja, dat ik ook echt. Uh, toen lid ben geworden bij de DVD, dat was in uh, 2015, dat is niet eens zo heel lang geleden eigenlijk. Um, ja, daarvoor was ik al wel. Eigenlijk een beetje van, vanaf midden middelbare school ben ik een beetje nee, ben ik toch een beetje en richting alvog. de VVD uh, gegaan. Of tenminste ook gewoon het hele liberalisme. Want er zijn ook heel veel dingen die, die ook niet zo heel liberaal zijn binnen de VVD natuurlijk. Alleen dat vind ik zo leuk aan de VVD. Daar mag je gewoon liberaal zijn zoals je zelf wil. Of wat je er zelf onder vindt vallen. En dat vind ik gewoon heel prettig om daarin heel vrij te zijn. Want jullie hebben ook regelmatig veel maar op, echt over belangrijke kwesties. Want die sleepwet, daar heb je natuurlijk hè, ook dat referendum. Dat jullie echt anders denken dan de, de moederpartij, zeg maar, dan de VVD. En dat, houden jullie dan die zeg maar de, de VVD een beetje bij de les? Of uh, krijgen af en toe een boos telefoontje van, van Rutte van... Uh, luister, jullie lopen wel erg vanuit de pas nu. Ja, dat is natuurlijk uh, onze landelijk voorzitter uh, Splinter. Die, uh, die zat trouwens... Uh, Afgelopen dag ook op de radio, daarom zit ik hier waarschijnlijk, omdat hij niet zin had om nog hier s'nachts heen te komen. Maar in ieder geval, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat gebeurt gewoon wel eens. En, uh, er zijn gewoon een paar grote punten waarop, uh, waarop ja, de JVD met de VVD gewoon best wel uh, verschillende meningen heeft. Nou, eerst, een van de bekendste punten is altijd uh, wiet. Wiet is ja. altijd heel, uh, bela heel belangrijk. Of heel erg. Uh, nou, er zijn hele grote verschillen, maar inderdaad, nu ook met de WIF. Um, ja, daar de, staat... de WIF. De WIF? Ja, ja de sleepwet. Sleepwet is natuurlijk eigenlijk Geen een beetje gifje, een wifje. beetje vreemd. Een Wifje. Ja. Ja. Maar dat, dat, daar, daar verschillen wij gewoon inderdaad heel erg. Heel erg mee. En uh, alleen wij vinden het dus wel heel belangrijk dat, um, dat de inlichtingendiensten uh, goede instrumenten moeten hebben. Want als je kijkt naar um, hoeveel data wij tegenwoordig versturen op één dag, als jij drie appjes stuurt, dat is al meer dan in 1950 dan, dan dat je een brief stuurt, zeg maar. Als je kijkt, de data hoeveelheid is zoveel toegenomen. Daar moet je natuurlijk ook wel als inlichtingendienst, moet je daar een bepaald moet je daar grip op hebben of je moet tenminste mensen kunnen aftappen. En dan moet je gewoon een modern soort systeem voor, voor hebben om dat te kunnen doen. Rutte Groep dan gewoon. Gewoon hè, veiligheid boven alles. We moeten terroristen oppakken. Dus uh, we hebben die gegevens gewoon nodig. Vertrouw ons maar, we gaan er veilig mee om met die gegevens. Ja, nee, en dat de, de, het hele idee van, van een heleboel aftappen. en vervolgens gaan uitzoeken wat je nodig hebt. Um, daar zijn we gewoon nou, best wel wat kritischer over, ja, inderdaad. Hier kunnen we elkaar de hand geven, geloof ik, hè, Sebastian. En... Ja, nee, absoluut. Het is gewoon heel erg maf dat je gewoon in één een keer een, heel, uh, een hele wijk in één keer gaat lopen aftappen. terwijl je specifieke gegevens uh, nodig hebt. Onze veiligheidsdiensten kunnen we gewoon al uit de voeten met de huidige, huidige, uh, uh, de huidige mandaat, dat ze hebben. En ook nou, dat vind ik alweer al niet. En ook als je, als je echt het verschil wil maken, dan moet je investeren in wijkagenten. Want die zijn onze voelsprit in de buur, buurt. Die weten wie wel of niet eventueel problemen zou kunnen veroorzaken. En juist met die wijkagenten kunnen we echt het verschil maken. Nou, meer blauw op straat, dat klinkt alweer weer heel erg VVD trouwens. Hè? Ja, maar dat is, dat is ook gewoon wel, wel waar. Daar moet ik je ook de, de, hand, de hand weer weer een keer mee ja. Ik voel je boel ik toch wel wat, wat voor coalitie. Ik het veel eens worden nu. Ja, maar dat, dat zie je ook heel erg van, van als je kijkt naar nou ja, in Frankrijk zijn, zijn gewoon best wel wat ernstige terroristische nou ja, aanslagen ja. Uh, geweest. Alleen daar heb je echt de banlieus. De, de, daar zie je, er komen filmpjes vandaan van agenten die in de, of tenminste, waarvan de auto in de brand wordt gestoken en dat ze daarna nog in elkaar worden geslagen ongeveer. En in Nederland, uh, behalve dan wat de, de, de, de ambassadeurs deur van Amerika zeg maar <laughs> tegenwoordig zegt of in Nederland hebben wij gewoon zijn geen geen enkele wijk is zo onveilig dat uh, agenten er niet meer durf te komen. Maar aan de andere kant moet je wel zien van wat eh, was een tijdje geleden, dat, dat al die buschauffeurs die wilden in Gouda ook niet meer door wijken heen rijden. Dus we moeten. We er waren natuurlijk wel een beetje een beetje over dit onderwerp. Maar er zijn gevaarlijke wijken, maar het is niet zo erg als, als, in, eh, als in Frankrijk. Sebastian Root, we hadden het net even over uh, waar, waar, waar die politieke ambitie bij is begonnen. Uh, Stijn vertelde dat net al even. Hij, hij begon misschien zelfs wat links. Uh, ben jij ooit stiekem lid geweest van de JOVD? of uh nee, ik ben wel een heel slim opgegroeid. Dus wat dat betreft genoeg uh, gooien ze mensen achter, om me heen... die wel een Het stuk linkser waren. Gras. Maar, maar juist, juist daarom denk ik dat ik een stuk linkser ben geworden. Omdat je... Je, je merkt in één keer in hoeverre... Nou ja, een heel concreet voorbeeld. Dan heb je in één keer mensen in je omgeving die lopen te huilen... omdat ze maar vijf keer per jaar op vakantie kunnen. En dan denk ik, mens, waar zeur je over? Ik bedoel... Uh, zeg maar, Ik kom niet heel erg van een rijk gezin of zo. Maar wel gewoon, we konden alle, uh, we konden alle eindjes aan elkaar knopen... Nou, mijn moeder, die heeft gewoon twee jaar op een gegeven moment weinig kleding gekocht. om ervoor te zorgen dat wij onze hobby's konden blijven doen. En dan zit je met dat soort mensen in de klas waarvan je denkt: van nou ja, je, je gunt het ze best, dat is het probleem niet. Maar dat je wel denkt van: nou, volgens mij die hebben, hebben die echt geen flauw idee over. wat geld waard is en hoe andere mensen. ja, hoe die realiteit voor andere mensen is. Een andere wereld. Ja. En uh, ja, wat, wat was dat, dat moment dat jij dacht: nou, misschien moet ik hier zelf, kan ik hier zelf wat aan veranderen? Of... Ik denk een combinatie van twee dingen. Vanwege de scheiding van mijn ouders... ben ik op een gegeven moment in een jeugdzorginstelling terecht terechtgekomen. En je komt daar met zoveel uitdagingen tegen. Waar soms ook de overheid soms een soort van een hindernis is. Of waar bureaucratie soms overheerst. En juist daardoor lastig te zijn... en juist daar proberen kritisch te blijven... en voor jezelf op te komen... heb ik gemerkt dat je daar echt verandering kan brengen. En ook in mijn leerlingenraad. Op het Albelintijm College in Hilfsen merkte ik ook dat je echt het verschil kan maken. Dus aan de ene kant zien hoe erg de rechten van jongeren... soms nog geschonden worden in Nederland. En aan de andere kant ook zien dat je als jij opstaat... en als jij gewoon ergens voor staat en daarvoor bereid bent te vechten... dat je echt het verschil kan maken. En ik denk dat die combinatie van dingen... is wat mij een drijfveer geeft om, uh, om zoveel mogelijk verandering te weg te brengen. Maar je hebt dus ook zo, want je noemt nu dat voorbeeld van de jeugdzorg, je hebt dus ook ervaren hoe machtig zeg maar, een overheidsinstantie kan zijn... en misschien hoe machteloos je dan als individu kunt zijn. Ja, en wat ik dan heel fijn vind... is dat ik binnen GroenLinks Utrecht... dat ik daar ook een heleboel medestanders heb... die dan ook heel graag willen kijken... van hoe zorg je ervoor dat je een overheid hebt... die ten dienste staat van de mensen. We zitten bijvoorbeeld met een experiment met de bijstand. Gaan we nu kijken hoe gaan, kunnen we mensen het beste ondersteunen. Want vanuit de VVD hoor je heel vaak een beetje... Repressief beleid, eh, repressief beleid. Moet allemaal aangepakt worden. Iedereen moet in Nederland op vooruit. Maar bij de bijstand wordt het juist enorm verzoberd. En juist in Utrecht gaan we het anders aanpakken. En gaan we kijken, oké, okay, hoe kan je ervoor zorgen dat je mensen helpt, ondersteunt? Uitgang van vertrouwen en ondersteuning in plaats van controle en wantrouwen. En wat dat betreft, hoe kan je mensen echt helpen? Dat is wel echt iets dat herken ik enorm in GroenLinks. Stijn, je moet mensen in de bijstand vertrouwen? Um, ja... Aan de ene kant. Kleine natuurlijk wel, want, al want dat, nee, Maar, maar natuurlijk, als, als liberaal ben je er ook zeker voor dat. Bedoel, als jij in de put zit, dan moet er wel een trappetje omhoog zijn. En dat moet er ook zeker wel zijn. Alleen, je moet aan de andere kant ook wel gewoon kritisch zijn op van, van waar gaat het geld eigenlijk heen. Dat zie je ook zelfs een beetje in de gemeentepolitiek. van, van uh, we hebben liever. Dat we, uh, dat we ontbijt voor alle kinderen regelen um, die, die het niet zo go goed hebben thuis. Dan dat we de ouders maar weer uh, 5 euro per dag geven om daar ontbijt voor te kopen. En dat, dat is een beetje van, ja, je moet, je moet echt, toch een beetje, daar ben ik het ook wel mee eens. Van, je moet echt kijken naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. En dat is, uh, dat, dat is ook heel belangrijk. Alleen als je ziet dat er nou ja, dat ook wel heel veel geld um, soms, voor, soms nou ja, in het afvoerputje belandt. Zeg maar, dan moet je altijd wel een beetje, dan moet je dus wel op kunnen controleren. Maar daarbij ben ik ook wel weer van... Ja, die hele bureaucratie eromheen... als je daar ook maar een klein beetje op kunt moderniseren... of kunt nou ja, zorgen dat het meer efficiënt is... dat heeft uiteindelijk zowel de belastingbetaler... als degene in de bijstand, die heeft daar gewoon wat aan. Wat ik dan wel lastig vind, is... dan heb je het hier over geld dat misschien lokaal... ik geloof dat je zei, down het ween gaat... Wat ik heel lastig vind is dat we ondertussen wel met het huidige kabinet 1,4 miljard cadeau doen aan aandeelhouders, waarvan ik denk: ja, dat geld gaat direct naar het buitenland, dat zijn we kwijt. Wie daar echt van profiteert in Nederland? Dat levert geen echte banen op. En vervolgens zie je wel dat we bijvoorbeeld geen geld hebben voor de salarissen van leraren. En daar heb ik dan wel echt moeite mee. Stijn? Ja, nee, over het hele dividendgebeuren. Ja, dat, dat, als ik kijk hoe, hoe ik daar persoonlijk over denk, ik vind het geen slimme zet. Nee, daar ben ik met je eens. Um, maar ik, ja, ik, ik snap ook wel van... van je, moet, je moet gewoon... als overheid moet je gewoon goed, goed functioneren. En ik ben ook zeker van mening van... die, die salarissen, die moeten ook wat omhoog. En dat, en dat gaat, gaat ook allemaal wel. Maar uiteindelijk gaan we nu... hebben we een bruggetje van bijstand... naar, naar de, de aandeelhouders. Nou ja, precies. Kijk, er zijn een heleboel mensen... die het echt zwaar hebben in Nederland. En die willen, we, willen wij bij links willen. We willen zorgen dat zij een goede, goede ondersteuning bieden. En dat zij ook gewoon verder kunnen. Dat zij ook gewoon in goede gezondheid een goed leven kunnen hebben. Terwijl ja. ondertussen zie je aan de top... die verrijkt zichzelf alleen. Het wordt alleen maar meer exorbitanter, hoge salarissen. En daarvan denk ik dan wel, je moet het uit kunnen leggen. Het moet in verhouding blijven. En ik zie niet hoe mensen dit op dit moment die verschillen kunnen uitleggen. We hebben het hier over geld, over de bijstand. We hebben daar ook nog een klein fragment van. Laten we heel even luisteren wat Rutte daar eerder over zei. Vanochtend zei u het ook in de verkiezingskrant van uh, De Telegraaf. Nu moet iedereen voelen dat het beter gaat. Uh, wat mij opviel in uh, de doorrekening... door de econoom van het Centraal Planbureau van uw plannen... is dat dat niet geldt voor iedereen in Nederland. Namelijk niet de mensen met een uitkering. Uh, u gaat de arbeidsongeschiktheidsuitkering verzoberen, U gaat de WW verzoberen, Maar u gaat met name de bijstand verzoberen. U gaat die loskoppelen van het minimumloon, bevriezen de komende vier jaar. En u gaat daar de vakantietoeslag van afhalen. Dat is een verlaging van de bijstand van 5%. En ik zag dat en ik dacht, waarom? Iedereen moet voelen dat het beter gaat. Waarom deze mensen niet? Ja. ...omdat we in de afgelopen jaren hebben dat niet gedaan, omdat er toen geen banen waren. Het ging heel slecht met Nederland, dus toen konden we de uitkeringen koppelen... ...en we hebben gekoppeld gehouden aan de loonontwikkeling. Wat je nu ziet, is dat er heel veel banen bijkomen. We hadden vorig jaar de snelste eh, daling van de werkloosheid in tien jaar. Er komen de komende jaren heel veel banen bij. En de beste manier voor iemand uit een uitkering om ze te verbeteren, is een baan. Oneindig veel meer dan een procent of twee of drie procent ja, extra in de dat... uitkering. Sebastian, ja, je hoort hier inderdaad, dat was een fragment uit, uit Pauw was dit. Uh, en Marieke Stellinga was uh, uh, de, de journaliste die uh, de vraag stelde aan Rutte. Het is een beetje klassiek VVD-verhaal. De beste manier om uit de armoede te komen is een baan. Dat klinkt logisch. Ja, als die banen er zijn en als je mensen op een constructieve manier kan helpen... om mee aan het werk te kunnen. Ik denk dat die mensen niets liever willen dan weer werken. Want werken is ook een manier om uh, je identiteit aan ons te ontlenen. Om waardering uit te krijgen om sterker te in te staan. Alleen het lastige is wel, of die banen zijn er niet... of mensen lopen tegen hindernissen aan... en dat we daar echt het bestaansminimum, wat de bijstand is... dat we dat nog eens een keertje gaan verlagen... en ook die vakantietoeslag, wat niet echt per se een vetpot is. Dat wordt meestal gebruikt om de wasmachine te kunnen vervangen. Dus jij gelooft niet in het feit dat er gewoon ook bepaalde mensen zijn... die misschien niet willen werken? Ik denk voor dat de mensen die hard... niet willen werken... dan moet je gewoon goed inzetten op uh, sporing. Want als jij niet wil werken... Dat, dat is een ander verhaal. Maar ik denk juist uitgaande van vertrouwen... ik denk dat mensen juist wel willen werken. Mensen willen echt wel aan de bak. Maar dat moeten ze dan ook wel kunnen. Daar moeten er de juiste banen voor zijn. En wat dat betreft vind ik het echt gewoon heel erg lastig... dat daar nu ook nog eens een keertje het minimum... voor mensen die het echt zwaar hebben... dat dat nog eens een keertje wordt verlaagd. Dat kan ik niet begrijpen. Kun jij, het wel, kun jij wel volgen wat Rutte hier zegt, Stijn? Um, ja, ja, ik uh, kan hier wel meteen bij zeggen dat ik de, de verlaging... Ja, daar ben, ben ik ook eigenlijk... Geen voorstander van. Ik vind qua gelijk blijven had, had ook prima gekund. Maar daar blijft ook wel. We hebben in Nederland ook echt heel erg veel banen. Um, ook, ook in de logistiek. Ook in, nou, in, we zijn nog heel veel sectoren waar gewoon heel, waar gewoon heel veel banen zijn. En waar ook heel veel mensen dat niet doen. Omdat ze zich ja, daar toch iets te goed voor voelen. En dat vind, vind ik altijd heel... Ik, heb, ik heb, werk ook zelf op... Uh, op Schiphol, nou, daar zie ik ook van. Er zijn, zijn gewoon mensen uit Polen die voor een habekrats eh, doosjes aan het stapelen zijn. De hele nacht, nacht door. En dat zijn mensen met een, ment, met, met een mentaliteit van: ik werk liever 12 uur dan 10 uur. Alleen dan heb je ook weer daarentegen ook weer heel veel mensen die dan toch maar. Ja, niet hun bed uitkomen. En dan, die moeten ook gewoon, uh, die moeten wel getriggerd worden. Mirjam, dit is natuurlijk dus... weer een beetje het hè, een beetje het klassiek debat tussen GroenLinks en ja. de VVD. Dit, waarom ze misschien landelijk niet zo snel mm -hmm. in een kabinet zouden kunnen komen. Daar heb je op lokaal niveau heb je daar minder last van. Hè, van, die, van dit ja, soort, er zijn uh, natuurlijk. Uh, uh, thema's. Zoals inkomensbeleid, daar gaan de gemeenten niet over. Dat is nou echt een landelijk thema. Alleen de gemeente wordt er wel mee geconfronteerd. Dus dat is vaak dat uh, ja, uh, waar mensen in dubio staan, van landelijk zet de grote lijnen uit. Parkeert het vervolgens bij de, bij de gemeente die het moeten gaan uitvoeren. En die krijgen dan net nou, dit soort discussies, die voer je dan aan het loket in je gemeente. Terwijl de gemeente zegt: ja, uh, het is ons opgelegd, uh, hier moeten we het mee doen. Meere, we, we, onze gasten hier hebben duidelijk heel veel politieke ambities mm -hmm. uh, op jonge leeftijd. Jij bent uh, Haagse verslaggever, jij mm -hmm. werkt in Den Haag, volgt politiek al heel lang. Heb je eigenlijk politieke ambities gehad? Nee. Nee, maar het, lijkt het, wel mij, Kamer, het lijkt mij echt een hondenbaan. <laughs> nou, maar Raad zit daarentegen. tegen. <laughs> nee, ik ben in de veilige positie dat je er gewoon een beetje kan observeren... en daar een mening over kan geven. Uh, Kamerlidmaatschap, dat is uh, veel... Dus je rent van uh, algemeen overleg naar plenair debat, naar inlezen. En je ziet ze met al die stukken sjouwen. Ja, en dat gaat het ook allemaal over dingen achter de comma en details... Uh, daar kunnen mensen soms ook, zie je sommige Kamerleden... ook wel echt verzuipen in, in een soort haagse, haagse modus, haagse wereldje. Je moet er wel echt, de glazen stolp bestaat nog steeds. Ja. Ja. Want zien jullie het, uh, Stijn, is het voor jou een, een soort opstapje... deze lokale politiek? nou Uiteindelijk, we hadden het al over burgemeesterschap, premierschap. Misschien hebben we dan een paar tussenstapjes overgeslagen. Of ambitie in ieder geval. Zie je zelf uiteindelijk, uh, denk je van... ik zie het als een opstapje om uh, ja, inderdaad in, in de Kamer terecht te komen ooit... Uh, Die nee. onderbaan waren. Uh... <laughs> Ik, ik weet niet of dat een hondenbaan is. Hoor. Maar ik, ik heb zelf altijd het gevoel dat de echt de beste kamerleden uh, in Nederland... dat zijn mensen die uh, bepaalde ervaring hebben. En dat kan zowel in het bedrijfsleven zijn als in de vakbond... of in de jeugdzorg, et cetera. Maar dat zijn mensen die, die, die, ja, die een soort van bagage hebben. Dat zijn voor mijn gevoel altijd de beste kamerleden. Dat zijn niet de mensen die... Um, nou, of tenminste, ook mag, mag ik best tien of twintig jaar in de gemeentepolitiek. Maar ik heb zelf ja, ik vind luchtvaart heel erg leuk. Um, ik hoop daar ook iets iets kunnen doen in, in, in af te studeren. En dan in ieder geval 10 of 15 jaar in die sector te kunnen werken. En dan denk ik van, mocht ik dan ooit nog een keer een kleine knipoog hebben naar de politiek. Dan zou ik dat toch wel heel leuk vinden. Maar ik heb niet dat ik nu denk van, hé, hey, nu ga ik de volgende trein naar de landelijke politiek. Heb je nou, nee, iemand, heb je nou iemand, iemand in de politiek waar je tegen opkijkt? Of iemand die je ziet als, als voorbeeld, als inspiratie? Wie, als je iemand moet kiezen, wie zou dat dan zijn? Um, ik denk dat dat op dit moment is dat uh, Malik Asmani... Dat is een, een VVD-kamerlid die ook zelf... Hij is, Uitsproken kamerlid. Hij is, ja. uitge, uitgesproken kamerlid. Maar nooit echt iemand die heel, heel erg in de voor, op de voorgrond staat. Maar die heel veel bagage heeft over, nou, over migratie. Hij is daar advocaat geloof ik in geweest. Of officier. Ja. Durft het even niet uit mijn hoofd te zeggen. Maar in ieder geval, die, die, vond, die heeft hele correcte woorden. En die weegt in mijn ogen ook heel goed... Verschillende belangen af en voor best wel complexe materie, namelijk de hele migratie, uh, het, het hele migratiegebeuren, zeg maar. mensen is Asmani nou zo iemand die het wel aan kan in de Kamer? Uh. Ja, het ligt er natuurlijk ook aan uh, hoe hoog je in de pikorde staat, zeg maar. Krijg jij een beetje een belangrijke portefeuille, ja dan nee? Uh, wordt er naar je geluisterd? Ehm. Um, krijg je ook een, een portefeuille waar je echt iets mee hebt ook. Want soms kan je bijvoorbeeld heel goed zijn in een bepaald vak... maar zeggen ze, ja, die posten ze over iemand anders. Dus jij krijgt uh, iets anders. Um, en daarnaast heb je natuurlijk, je hebt je eigen kamerwerk... maar je moet je ook gewoon voegen naar fractiediscipline... en wat de hogere legerleiding ervan vindt. En af en toe is dat best wel op je tong bijten, denk ik. Omdat je er misschien persoonlijk anders in staat. En dan moet je je wel voegen naar wat de landelijke lijn is. Oké, okay, Stijn, je noemt Asmani, maar je had nog iemand. Uh, je zei die op dit moment, uh, Pim Fortuyn, die naam viel ook. Oh ja, nee, ik heb, uh, ik heb een fragmentje van, van iets wat uh, indruk op mij heeft okay, gemaakt. laten en, we even uh, luisteren. Ik sta voor dit land Wat hier vijf, zes eeuw is opgebouwd En we hebben, God Godverdomme, hier gewoon een vijfde kolonne Laat ik nu maar alles zeggen Een vijfde kolonne. En Van mensen die dat land naar de verdommen is willen brengen En daar ga ik niet voor En ik zeg, u mag hier blijven Maar u past u aan en Ik moet daar horen, Allah is groot Ik ben een vies parken U bent een christenhond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 Het onmiskenbare geluid van Pim Fortuyn zijn. Kun je iets meer vertellen over, waarom je dit, over wat we hier horen en waarom je het hebt gekozen? Ja, eigenlijk um, heeft de moord op uh, Pim Fortuyn mij best al uh, aan het denken gezet. Ook als, nou ja, als liberaal is vrijheid van meningsuiting... is denk ik een van de meest belangrijke goederen die wij ook hebben in dit land... En dat, nou ja, dat, dat zo'n politicus, die, of tenminste, ik ben totaal geen fortuinist. Dat hoeft ook niet gedacht te worden. Maar dat, dat een, een politicus alleen al vanwege zijn, zijn mening um, ja, wordt vermoord. Um, dat is toevallig op ongeveer deze locaties ja, natuurlijk gebeurd. Uh, ja. nou, ik, ik was toen zelf heel jong. Hoor. Ik, ik was op vakantie in Griekenland, ik weet het nog. En mijn, mijn vader werd opeens gebeld door een collega van Fortuinus vermoord. Ja, ik was heel jong, ik snapte het allemaal niet. Maar ik wist wel dat het heel erg was. Alleen dat, dat gewoon... Um, het hele politieke landschap vanwege één nou ja, eigenlijk hele laffe moord zo kan veranderen. En dat, nou ja, dat je dus blijkbaar met je mening niet altijd veilig bent. Vooral als jij een, uh, wat meer de grenzen opzoekt. Ja, dat vind ik wel heel erg. Ja, dat, uh, toch het nalatenschap van uh, tr ja treurige, misschien toch nog wat moois... laatschap van Fortuin uh, Mirjam. Mm -hmm. uh, is, is er nog een naam die, die vaak valt in Den Haag? Pim Fortuyn. Uh, nee, hij is een beetje naar de achtergrond uh, verdwenen eigenlijk. In, in, uh, <coughs> in verkiezingstijd komt hij natuurlijk wel weer voorbij. Zeker nu Precies. in Rotterdam ja. natuurlijk. Ja. De stad van Pim. Uh, wat je wel ziet na Fortuyn... dat toen heel belangrijk werd van we moeten naar de mensen gaan luisteren. En dat hebben alle partijen eigenlijk wel een beetje geïncorporeerd. Dat ze dat steeds meer gaan doen. Sebastian, uh, Pim Fortuyn, <coughs> uh, wat is jouw herinnering aan hem? Maar... Ja, ik vind het ook wel heftig. Zeg maar... Uh, mijn moeder die woont hier aan de overkant. En ik kan me ook nog wel herinneren dat toen het gebeurde... dat je in één keer beseft van... hé, hey, dat gewoon ken ik. Hé, hey, uh, dat mediapark, dat ken ik. En dan loop je daar langs en dan zie je een bloemenzee... die gigantisch is. En je kan je gewoon niet bevatten. Ten eerste dat er gewoon een politieke moord is gepleegd. Ten tweede dat dat ook gewoon... het was ook nog eens een keertje een soort van in je achtertuin bijna. Ja, en ook, zeg maar, voor meningen en die van mij... die staan misschien mijlenver van elkaar... maar iets wat ik wel ook zeg maar, fascinerend aan Fortuyn vind... is dat hij, denk ik, een van de... en dat heeft ook met de opkomst van het internet te maken... dat hij een van de laatste politici was... waarbij echt privéleven nog totaal iets anders kon zijn. Maar dat, het, dat hij echt gewaardeerd werd voor zijn politieke werk... en zijn politieke mening en zijn politieke overtuigingen. En wat ik heb wat dan, bedoel je met zijn privéleven totaal iets anders kon zijn? Dat hij... ah, ik heb wel foto's gezien dat hij bij, uh, bij homofeestje staat in zijn onderbroek... of uh, weet ik even niet of ik dat me goed herinner. Maar... Dat, dat, dat kon allemaal nog. En nu, bij wijze van spreken, als politicus kan je bijna geen privéleven meer hebben. Want nou ja, je had al op mijn Facebook-profiel gezien hoe ik mijn stemwijze heb ingevuld. Kijk, je ja. kan bijna geen privéleven als politicus meer hebben. Want alles wordt onder de loep gehouden. Alles wordt in de gaten gehouden. En juist Fortuyn eh, vond ik daar een heel mooi voorbeeld van. Van iemand die gewoon ergens verstond en dingen wilde bereiken... En tegelijkertijd ook nog gewoon in zijn pri privéleven de dingen deed waar hij zin in had. Ja, hij liet, hij, hij liet het er niet om of wat dan ook. Nee, ja. en dat hij, vind ik ook wel inspirerend. Dat vind ik ook mooi, Stijn, dit was het, het fragment. He, werd hij dus, hierna werd hij dus uit Leepaar Nederland, of hij was er eigenlijk uit le Nederland gegooid... en houdt daar een soort slotpleidooi. De beroemde scène dat hij daar, ja, wat is het, een limousine of een luxe auto zit... en zegt dat hij premier van dit land wordt. Spreek je het ook zo heel erg aan, omdat hij zo emotioneel was... en natuurlijk, ja goed, he, de taal van het volk... Sprak? Is dat iets wat jij misschien als raadslid ook wel wil meenemen? Dat je gewoon duidelijke taal wil spreken? Um, nou, ja, ik denk als, als raadslid moe, is het ook wel heel belangrijk om ook, ook wel beheerst te blijven. Want ik bedoel, dit was gewoon heel erg zijn. Zijn stijl en hij maakte zich ook echt heel erg boos toen. En hij was ook eigenlijk in, ne in Nederland toen de, de eerste politicus die een beetje het, nou ja, het hele islamgebeuren een beetje durfde te benoemen. Heb je dan de en, natuurlijk ook nog hè, bij de VVD? Ja, nee, nee natuurlijk. Maar, dat, dat was alleen alleen eh, ik heb het gevoel dat Fortuyn dat heel erg een beetje naar ook wel een beetje naar het volk heeft gebracht. Of het natuurlijk een goed is geweest, is, is, is maar de vraag. Maar, maar dat, dat, dat je soms dus zulke ideeën dan toch wel... Uh, bedoel, ik, ik ik zal geen grote problemen krijgen... vanwege mijn mening over de Sint-Sebastiaansbrug. Maar, maar zo'n zo ja, zo uitgesproken taal of zo, ja, dat het inspireert wel. Maar het zou, ik zou het niet overnemen. We gaan het straks hebben, Sebastian Rood, over jouw uh, politieke voorbeeld. Het uh, duidelijk zijn dat Fortuin, nou ja, ongeacht welke politieke kleur ook hier in het nog altijd een bom van inspiraties. Maar eerst muziek. Nu gaan we luisteren naar London Skies, Jamie Callum. Meneer Kluiver, goed kondoleer. Dat was niet Jamie Callum, <lacht> maar dit is hem wel, Jamie Callum, London Skies.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 Patient moments Chill to the bone Under infinite grace Vision hinders Mistsettling low Like a ghostly ballet On a cold winter Nothing you know can change You worship the sun but now can you fall for the rain? Jimmy Cullen, London Skies, uh, worden net al heel eventjes het uh, fragment... wat we voor uh, Sebastiaan in, in gedachten hadden. Uh, het is een bijzonder moment. Uh, het gaat om een klaver die in on onderhandeling is... maar ook in de privésfeer iets uh, heel heftigs uh, meemaakt. Laten we eerst even naar luisteren en dan uh, kun je uitleggen... waarom jij dit fragment uh, belangrijk vond. Meneer je wel. Hoe lastig is het om weer te beginnen? Uh, nou, er zijn makkelijkere dingen in het leven. Maar mijn moeder heeft me uh, altijd geleerd dat de mens nooit een beproeving krijgt die hij niet aan kan. Uh, en daarom ben ik hier. Het is mijn verantwoordelijkheid om hier te zijn. Dus dit is uh, de plek waar ik vandaag moet zijn. Maar uw hoofd staat er waarschijnlijk nog niet naar. Uh, ik ben verdrietig, uh, maar mijn hoofd staat er wel naar. Want ik zeg, mijn moeder zou niet anders hebben gewild dan dat ik hier vandaag ben... om een verantwoordelijkheid te nemen en uh, de gesprekken te voeren over een nieuw kabinet. Ja, midden in onderhandelingen eh, op dat moment. Jesse Klaver, zijn moeder, net overleden. Um, ja, je zou denken inderdaad... de beste man heeft iets anders aan zijn hoofd op dat moment... maar uh, gaat toch door met onderhandelen. Dat trof jou heel erg? Dat hij, uh... Ja, ik heb, ik heb het grootste respect voor Klaver. Dat hij gewoon zo erg probeert... voor het algemeen Nederlands belang... alsnog eruit te komen. Kijk, dat het uiteindelijk niet gelukt is. Ik denk, zeg maar, ik denk dat het resultaat... Uh, met wat er lag, dat het terecht is dat we uiteindelijk niet meedoen. Maar hij heeft er echt alles aan gedaan. En de bakkalender die we met name van D66 over ons heen hebben gekregen... over jullie doen niet mee, daarvan denk ik echt... Ik bedoel, als je in zo'n heftige situatie toch maar weer je koffers pakt... en naar Den Haag gaat om daar te gaan onhandelen. Dus dan... dit voor jou he, inderdaad het argument, een weliswaar een treurig argument... dat het GroenLinks wel degelijk ernst was om, om ja. mee te willen regeren? En dat vind ik tegelijkertijd ook wel weer heel gaaf dat we dat nu... Zeg maar we doen al in heel, heel veel gemeenten mee... En we hebben nu tegelijkertijd ook dat we in 100 gemeenten mee willen gaan doen. We willen verdubbelen in het aantal raadsleden. En ook nog eens een keertje staan we met, 100, uh, met verschillende, ik geloof in 78... Even checken hoor. Het is nog vroeg. Het is nog vroeg, dit mag best. Ja, uh, nee, we, we zijn met 78 uh, in 78 gemeenten, staan we met 126 dwarskandidaten. Ook kandidaten. Dat is de jonge partij van linkse, ja. Links, ja, staan we ook kandidaat om voor te zorgen dat we het verschil kunnen maken... en echt een nieuw geluid kunnen, uh, kunnen vertonen. Wat, ik wel in, wat mij ook trof uh, aan dit fragment, uh, Mirjam, misschien kun jij daar iets over zeggen... is ook het, het persoonlijke, dat Klaver uh, was heel open over zijn moeder. Uh, he, je ziet ook dat zijn vrouw naar de voorgrond gaat. Hij heeft, uh, een, uh, zoals we allemaal weten, heeft hij volgens mij een pyjama met uh, e eikelnootjes erop gevisiteerd. eikelnootjes uh, pyjama, ja. Uh, ja, terwijl bijvoorbeeld hè, we, we weten, we, ja, van Rutte weten we... Ja, dat hij van pianospelen houdt en uh, verder nagenoeg niks. Is, is, dat, uh, is dat nieuw dat hij dat persoonlijk zo in de politiek brengt? Want dat, uh, nou, Klaver is niet de eerste... Het is, wel, uh, het is niet echt Nederlands om je nee. privé te laten zien. Uh, in Amerika is dat heel anders. Hè? Daar is ook de hele familie staat dan als je je kandidaat stelt rondom je... en je vrouw steuntje en alles. Nederland zit je familie zelfs in het Witte Huis? Zelfs, ja. Nou, in, in Nederland we hebben we ook niet first ladies of wat dan ook. Hè. Dus het is uh, on-Nederlands. Maar bijvoorbeeld Diederik Samson uh, heeft het natuurlijk ook wel gedaan. Die heeft uh, bewust uh, in een uh, filmpje zijn kinderen uh, ja. ten tonele verspreid... die waren ook op het congres. Maar dat sloeg op een gegeven moment toen die ging scheiden. Sloeg het als een soort boemerang terug. Uh, dus daarom zijn mensen toch een beetje huiverig om alles. Ze zeggen dat politiek is. Persoonlijk en persoonlijk is alles politiek. Maar sommigen hebben daar toch van hoho, ho, uh, daar gaan we niet. Hè? Maar bij Klaver is het wel dat hij heeft zelfs iets. Dit is wie ik ben. Dit privé, dat hoort daar ook bij. Dit is hoe ik per, uh, politiek bedrijf. Dus ja, dat deel. Uh, dat, dat uh, hoort er gewoon bij mij uh, bij. Is dat wat jou aanspreekt, dat persoonlijk uh, in, in de politiek, uh, Sebastian? Ja, absoluut. Je ziet dat alles wat hij doet... alles waar hij, voor, hij zich voor inzet, dat leeft door vanuit wie hij is. En wat dat betreft is het ook echt een boodschap van... deze een urgentie. En hij geeft overal, geeft hij, uh, hij geeft bijna overal geeft hij gewoon openheid in om te laten zien... luister, dit is waarom dit zo belangrijk is. Dit is waarom ik, uh, ondanks dat ik drie jonge kinderen heb dat ik alsnog elke keer weer heel veel tijd maak voor politiek... om ervoor te zorgen dat ik het verschil kan maken. Dat ik ook voor hun, voor mijn kinderen... een duurzame toekomst kan realiseren. Stijn de Verenigde. Kritische daarvan wel. Criticastus wel zeggen van GroenLinks... Jesse Klaver heeft GroenLinks wel een beetje om de partij om hem... Gebouwd. Het gaat om Jesse. Je ziet het ook met de meet-ups. Documentaire. Uh, documentaire, alles, uh, alles persoonlijke is ook politiek. Moet, moet GroenLinks niet gewoon alleen maar om de plannen gaan? En dat hij. Uh, hè? Of gaat het vooral om Jesse Klaver? Dat zeggen in ieder geval kriticas uh, ja, op want die Stijn, lijn. Van Mark Rutte, hè, wordt wel de, de, de man Ona Archerschaft genoemd. Weten we nagenoeg niks. Uh, vind je dat eigenlijk wel prettig? Of? Ja, nou, om nog eventjes een beetje terug te komen op, het, uh, op, op Jesse Klaver, uh, de persoon. Ik, ik moet ook zeggen, dat fragment, is, dat, dat raakte mij ook wel. Het wordt gewoon weer eventjes heel duidelijk weer even dat politici ook gewoon mensen zijn met familie. Uh, maar inderdaad, um, GroenLinks die pakt dat heel anders aan uh, dan de VVD. Die eigenlijk al heel erg lang een soort van, nou ja, een beetje een sterke motor heeft. En uh, Jesse Klaver, daar heb ik trouwens ook al heel veel respect voor. Omdat hij de GroenLinks, nou ja, na Jolande Sap. Die gewoon een beetje bekend staat als stekkerdoos Jolande Sap. Uh, zeg maar, die, die, die gewoon GroenLinks weer fris en gezellig. En uh, nou ja, ik ben er zelf ook een keer bij zo'n meet-up geweest. Best grappig hoor. Dus het is wel <laughs> leuk om even dat een keertje te zien In het mes, hol van je de leeuw. moet, uh, je moet uh, humor is belangrijk, maar niet. Te veel instuderen van tevoren, misschien een grapje. Ja, nou ja, ik, ik vind zelf altijd heel, heel leuk... als een, als een politicus gewoon, gewoon uit zichzelf... inderdaad gewoon spontaan uh, af en toe een grapje kan maken. Dat vind ik trouwens ook heel leuk aan, aan, aan Hans Wiegel. Dat is echt een, een kerel met echt heel veel, heel veel humor. En uh, nou ja en dat, dat het, ik vond die, die meet-up uh, wel heel erg... Uh, ja, geregisseerd. Ja, het, het is, het is ook niet mijn partij, maar ik vind dat wel heel leuk om ook een beetje te kijken van hoe gaat het aan? toe. Stijn van, van Rutte weten we misschien iets minder dan van Jesse Klaas, maar misschien weet jij wel iets meer van hem uh, wat je kan vertellen. Heb je hem wel eens ontmoet? Um, ja, ik heb, ik heb hem wel eens ontmoet. Hij is ook inderdaad ook wel eens bij, nou ja, bij JFD-activiteit bij congres. Is, is hij uh, ook wel? Hij heeft, hij heeft alleen gewoon, nou ja. Nog minder tijd dan ik, zeg maar. Hij, die, die, die, uh, hoe die man nog kan leven, zeg maar, met zo'n drukke agenda. Ik geloof dat hij nauwelijks slaapt, hè? Drie, op drie uur slaap kan hij, geloof ik, uh, af. Dus ja. Dat scheelt, iets. ja, zoiets. Nou ja, daarom is ook normaal, normaal... Ik hoorde dat hij normaal gesproken wel eens langskomt... bij het uh, JVD-hoofdbestuur, maar uh, dit jaar zit het er voorlopig nog niet in. Maar ik hoorde in. dat jij hier zit op een half uur slaap. Dus dan uh, kan Rutte nog wat van jou leren. Ja, nou, wie weet. Maar ik weet ook niet of ik zo meteen naar college ga hoor. Dat is nog even spannend. Oeh, hoop niet dat we de professoren meeluisteren. Um, ik, ik had het al even gezegd. We, we, hadden ook nog, we hebben nog een kleine verrassing voor jullie in petto. Um, ja. We hebben gebeld met uh, twee partijkopstukken. Um, laten we beginnen bij jouw stem. We hebben een boodschap voor jou. Laten we even luisteren. Is, ze het is, wat zijn eigen weg vinden. Ze moeten natuurlijk hard werken. En het is op zichzelf al fantastisch als je als jonge figuur de kans krijgt om inderdaad te komen. Misschien nog wel later in de Tweede Kamer of weet ik voor wat. En ook altijd in het achterhoofd hebben dat een ander ook wel eens gelijk kan hebben. Kortom, je moet ook ja, kunnen relativeren en een kleine grap kunnen maken. En eh, denk ook als je het zo doet dat je dan ook van ouderen een kans krijgt om jezelf verder te ontplooien. Zelfspot is belangrijk. En vooral natuurlijk... De eerste verhalen die je moet houden in zo'n gemeentraad, die moeten gewoon inhoudelijk goed zijn. Dan zeggen ze, hé, hey, anders zeggen ze, wat worden we met die jonge vent of dat jonge meisje, die je weet ook van toeten nog blazen. Maar als je eerste speech een goede speech is, dan heb je de, de pot al voor de helft gewonnen. En op zo. tijd ook een glaasje bier drinken. Glaasje <laughs> bier, sorry, ik kwam er al tussen. Glazen bier, typisch VVD. Erelitten van de, uh, de JOVD. Hij zei ook dat hij... Uh, Hans Wiegel. Hans Wiegel, ja. Voor wie de naam viel, de naam viel al even. Stijn, wat was advies voor jou? Ja, ik vond het ontzettend leuk om dit zo te horen. Ja, ja ik, ik heb. Uh, een paar weken geleden hebben we hebben met hem gedineerd in uh, Nieuwsport. En hij had heel veel leuke anekdotes over, over vroeger. Hoe dat nou allemaal, allemaal ging in die politiek. Ja. En dat is natuurlijk wel. Ik wil niet. Per se zeggen dat dat, dat dat mijn gigantische voorbeeld is, maar het is natuurlijk ontzettend, ontzettend leuk dat, dat hij nog steeds heel betrokken is ook bij, bij de JOVD en nou ja, ook wel jongeren politiek wil interesseren. En hij heeft het heel erg over inderdaad ook zelf relati zelfspot relativeren. humor. humor. Uh, is dat ook iets wat jij, uh, uh, nou goed, je zit nog niet in de gemeenteraad, maar we gaan er toch wel steeds van uit dat het misschien gaat gebeuren. Is dat ook iets wat jij als wapen uh, wil inzetten? Ja, dat, dat vind ik heel leuk. Want ik heb nu dus de marketingpost van, uh, van de JOVD. En dat betekent eigenlijk gewoon dat ik uh, in full control ben van uh, de Twitter en de Facebook. En ik vond het bijvoorbeeld heel ik vind het leuk. Je moet ook een beetje de, de draak gaan steken af en toe. En uh, bijvoorbeeld hadden we, we hadden met dat met dat van drie, uh, drie leden van uh, FVD. Toen heb ik, heb ik zo'n tweetje gestuurd van... Uh, van hey, maar uh, als, als je bang bent om misschien uit je partij te worden gezet... kom maar bij ons, maar bij ons mag je wel meepraten. Natuurlijk krijg je een enorme stroom aan boze, <lacht> maar ook leuke reacties. en Zelfs geretweet door, door, door wethouders van hele andere partijen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat het... het moet ook een beetje verbinden en je moet er ook een beetje om kunnen lachen. Het uh, is heel niet leuk. alleen maar serieus. Nee, maar als, als de mag ook wel een beetje zelfspot hebben. Dat staat ook al een beetje bekend als de vereniging van, van uh, jong, jongetjes met sigaren in het pak van hun vader. Daar mag je ook gewoon een keer een lol van maken. En ik weet heus wel dat, dat het niet waar is. En dat proberen we ook al uit te stralen, maar af en toe mag je wel een beetje een lolletje maken. Sebastian Rood, Groot links. Uh, kun jij nog wel bij dit advies van Wiegel? Ja, absoluut. Nee, ik denk dat je, nou ja, kijk, je moet je, je boodschap zelf moet serieus zijn. Ik bedoel, je wil iets bereiken, je wil iets veranderen. Je wilde echt ingaan om je doelen te bereiken. Maar tegelijkertijd op de weg moet je ook wel plezier in je werk houden. Want op het moment dat je dat niet doet, op het moment dat je alleen maar bezig bent, dan, als dat ene niet lukt, dan heb je een probleem. Maar ook als je dat doel in één keer bereikt hebt, en dan zit je terug te kijken en dan denk je: oh, maar ik heb eigenlijk heel veel mensen achtergelaten en ik, het is eigenlijk best eenzaam geweest. Het moet ook leuk zijn onderweg. Dus dat. Ja. Nou, nou kunnen we niet, jou niet uh, afdoen met alleen advies van Hans Viegel. ook voor jou hebben we advies gevraagd aan iemand uh, die al wat langer meeloopt. Laten we even luisteren. Wat ik ze uh, zou willen meegeven is dat ze zich uh, vooral niet moeten opsluiten... In het, uh, in het stadhuis of het raadhuis of het gemeentehuis of hoe het ook heet. Maar dat ze uh, de straat op uh, moeten gaan en dan uh, daar ook politiek uh, moeten maken. Ik ga zelf veel uh, huis aan huis hè, uh, op campagne. Dat heb ik altijd gedaan. En uh, ik vind het altijd weer geweldig wat je dan hoort en de ideeën die je krijgt en het enthousiasme wat je tegenkomt. Dus dat zou mijn advies zijn. Sluit je niet op uh, in je, met je stukken uh, in je kamer, maar ga de straat op. Kijk, wat ik zelf geleerd heb, is dat je altijd uh, frank en vrij moet spreken over uh, wat je idealen zijn. Maar dat je je ook moet realiseren dat je die altijd samen met andere mensen moet uh, realiseren. En dat je dan niet uh, 100% je zin kunt krijgen. Hè? Dus je moet bereid zijn om, uh, om compromissen te sluiten. Maar nooit uh, op voorhand altijd eerst het kiezen vertellen wat je het liefst zou willen. En dan, uh, nou ja, dan daarna begint het politieke handwerk. En dan moet je soms een beetje inleveren. Maar dat snappen mensen best. Dus dan moet je gewoon, ook daarin moet je de kiezer zeg maar, serieus nemen en uh, als volwassene behandelen. En dan uh, kun je heel ver komen. Ja, we hoorden Bram van Ooyck, voormalig fractievoorzitter GroenLinks, uh, lang in de Tweede Kamer gezeten. Sebastian Rood, uh, wat kun jij met dit advies? Kun je daar wat mee? Ja, Bram, onze rots in de branding. Ik vind het leuk. Uh, ja, nee, absoluut. Uh, ik vind het eigenlijk ook het leukste van kandidaat zijn. Kijk, natuurlijk hopen we dat we allemaal verkozen worden. Maar tegelijkertijd, we weten het niet, het is aan de kiezer tegelijkertijd al die mensen die je ontmoet in je kandidaatschap, al die bijzondere plekken waar je tegenkomt, al die verhalen die je hoort, dat is gewoon zo gaaf om mee te mogen maken. En alleen kandidaat zijn al is een voorrecht. Dus wat dat betreft, echt in contact met de mensen staan, de boer op, met mensen in gesprek, huis aan huis. Ja, absoluut. Ik denk dat dat de kern is van waar je moet beginnen. Dat je het verhaal van de mensen naar ze dat huis houdt in plaats van zeggen: jullie mogen naar het stadhuis komen. Meer omheen gaan, onze politieke mm -hmm. uh, duider van uh, deze nacht. Zie je dat nou vaker? Dat uh, een beetje oud kopstukken uh, nou ja, toch wel een beetje een begeleidende rol pakken. We hebben nu even heel kort voor advies gevraagd. Maar is dat eigenlijk gebruikelijk? Heb je een beetje mentors in de politiek? In, in de Kamer uh, wel. Hoe dat op gemeentelijk niveau zit... daar heb je natuurlijk ook vanuit landelijke partijen... klasjes en begeleiding... Uh, maar in de Kamer is dat zeker. Zeg maar, net toen er een, een nieuwe Tweede Kamer werd gekozen, dan gaan de, jong, de, de nieuwe Kamerleden die worden aan de hand genomen door, met, een, uh, met een oudere oude Kamerlid. om ze een beetje nou ja, de, alleen al de weg te laten kennen en hoe dingen werken. en uh, jargon uitleggen. Wat, wat betekent wat? Waar vind ik wat? Dus in die zoektochten worden, worden ze wel begeleid. Oh, nou, heb jij veel ervaring uh, als verslaggever, journalist in de politiek? Heb jij nog een tip voor. Uh... Onze gasten hier? Nou ja, eigenlijk kan ik me aansluiten bij de, bij de, bij de beide heren die net te horen waren. Wiegel en Van Ooy. Ik denk allereerst, uh, weet wie je bent. Blijf bij jezelf. Ga niet een rol spelen. En wat je op gemeentelijk niveau vaak ziet... Dat is dat mensen verzuipen in de materie. Dus die gaan ineens ook dat ambtelijk taalgebruik over zitten nemen. Geen hond mee, uh, weet meer waar je het over hebt. En verzuip inderdaad ook niet in alleen maar die papiermolen. Maar ga inderdaad de straat op. Ga... Hou goed voor ogen voor wie je het doet en vertaal dat naar mensen. Waarom zit jij daar? Wat wil je, wil je bereiken? En het gaat om de materie en om de mens en niet zozeer om jou. We gaan het zo nog even hebben over dat de straat op gaan. Uh, eerst nog even muziek van One Republic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 It drowns me, makes me wanna fly. Counting Stars van One Republic. Um, nou, we, hoorden ook, we hebben net de twee heren hè, gehoord, Bram van Ooyek en Hans Wiegel. Een belangrijk ding, wat eigenlijk ook beide zeiden. Uh, en dat wilde ik ook nog even aan jullie voorleggen. Is ga niet te veel op je eigen gelijk staan. Probeer ook af en toe uh, uh, dingen uh, toe te geven. Hè? Uh, want anders uh, je kunt, uh, anders kom je er niet. Sebastian, uh, is dat ook iets? Uh, uh, ja, dat wordt soms gezegd dat links altijd van het terug onderhandelen is... Iets, iets overtuigd van het eigen gelijk... en dat misschien rechts iets makkelijker is... ik, ik hoor, zie Stijn ook een beetje ja knikken... om af en toe de anderen ook wat te gunnen misschien. Dat vind ik een hele heftige. hele heftige? Nee, in nou, alle eerlijkheid... ik denk dat links juist heel sterk op de inhoud zit... omdat we ook gewoon heel erg... waarschijnlijk goed in contact staan... met de mensen waar het om gaat. En als je die mensen kent... als je weet waarom het gaat en welke problemen ze zitten... Dat je dan toch echt het onderste uit kan proberen te halen om voor hen het beste resultaat te regelen. En nou ja, van terug onderhandelen, voor zover ik weet, bij GroenLinks hebben we daar niet zo. is meer een verwijt aan de Partij van de Arbeid. Maar het is wel dat je als GroenLinks probeert wel echt het onderste uit de kant te halen. om ervoor te zorgen dat juist ook de onderkant van de samenleving. ook echt de beste deal krijgt als we een deal sluiten. Herken jij dat wel, dat, het, dat de VVD misschien ietsje gemakkelijker soms in de onthandelingen zit? Misschien ook soms te gemakkelijk zou kunnen? Ja, dat is ook wel heel vaak de kritiek die de VVD ook een beetje over zich heen krijgt. Vooral ook een beetje van de mensen die nu echt een beetje voor de protestpartij... Nou eigenlijk is het vooral de PVV gaan. zit ook wel veel teleurgestelde VVD'ers. Ze zitten van, ja, hoe kan je in godsnaam beginnen... met onderhandelingen met, uh, met GroenLinks? En natuurlijk, GroenLinks is, staat, is, is, is genoeg van, van hun bepaalde idealen. Die hebben het liefde, dat zie je ook een beetje van als ik ook kijk... naar hoe ik zelf bijvoorbeeld over energiebeleid sta. Ik ben, ik ben zelf een beetje van... je moet gewoon een goed compromis sluiten om iets te doen. En bijvoorbeeld ook, uh, ik ben zelf best wel voorstander... van kernenergie of modernere vormen daarvan. Maar de wil politiek wel daar de handen niet aan branden. En GroenLinks ziet het liefste voor zich... dat er alleen maar uh, windmolens en zonnepanelen... Zijn, maar zo, zo makkelijk gaat dat allemaal niet en dan moet je toch kijken van hey wat zijn de tussenoplossingen of voor, voor welke compromis gaan wij nou ja, nu zitten we op dit moment met biomassa ben ik ook niet heel blij mee maar het, het is gewoon je moet je moet toch wel voor, voor een middenweg gaan om iets te bereiken, om vooruit te gaan. En dat soms, daarvoor moet je soms flinke offers leveren. En dat, heeft, nou dat, weet, dat weet de PvdA maar al te goed hoe, hoe dat is gegaan. Terwijl ik, ik, vind, ik ben eigenlijk heel trots op de PvdA... van hoe zij de vorige regeringsperiode uh, toch nou ja, samen met de VVD... natuurlijk wordt wel heel vaak gezegd dat de VVD de PvdA heeft gesloopt. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar ja, ze hebben wel gewoon een, een best wel onmogelijke... Ja, onmogelijk uh, ver, ja, ver, overbrugbare verschillen, toch weten te overbruggen en toch uh, de periode uitgezongen. Nou, daar heb ik wel heel veel respect voor. Dat is de toch. vraag: doet GroenLinks is wel bereid om dat soort offers te doen uiteindelijk als het er echt op aankomt. Hey, op, op onze kernpunten zou GroenLinks niet zo snel water bij de wijn doen. Kijk, het, het punt is ook een beetje, ons is al generaties verandering beloofd. Generaties die echt het klimaat zouden aanpakken, echt op de agenda zouden zetten, echt echt het verschil kunnen maken. En met de compromissen die ik hier naast me op tafel hoor... daar bereik je gewoon niet voldoende mee. Het is heel simpel, er liggen gewoon wetenschappelijke cijfers op tafel... wat we moeten doen om dit te halen. En ook inspanningsverplichtingen, wat er lokaal moet gebeuren. En in dat opzicht heb ik dan zoiets van... ja, weet je, er wordt ons decenniaal, uh, decenniaal verandering beloofd. Maar ik denk dat we het zelf moeten gaan doen en nu moeten gaan doen. Maar niet met GroenLinks dus. Want, want ja. GroenLinks, die verandering komt er maar niet. Nee, juist wel met GroenLinks. Kijk, het, het, het punt is Misschien een beetje... Veranderen. Dat, nee, maar het punt is een beetje dat wij niet te veel water bij de wijn wilden doen... op deze kernpunten. En dat vind ik een beetje het lastig. Kijk, de VVD die heeft gewoon zoiets van... Oh, uh, ja, kijk, het, is, het is ook een beetje het lastig als jouw halve kabinet... uit shell mensen bestaat... die niet zoveel van wow. verandering willen. Nou, noem Heb je eens, de precieze cijfers? Uh, even kijken. Uh, Wopke Hoekstra... Uh, nee, uh, Hoekstra... Verder zijn er nog... Nou ja, dan zou je... Maar denk, denk je dan ook echt dat er een soort van belangrijke voor Shell is? heb in Shell? Um, nee. nee, eigenlijk niet. Geen aandelen in Shell? Nee, niet meer. Ik, ik moet ook wel de bekennen, de tijdspel me een beetje apart. Maar uh, wat ik wel gewoon lastig vind is dat... Uh, ik was afgelopen jaar bij de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties. Dan zit jij ook gewoon in de overheidsdelegatie naar de VN-klimaatonderhandelingen. En dan denk ik, ja, even, even goede vrienden. Maar als een organisatie die er waanzinnig veel belang heeft... om een zo slecht mogelijke deal voor het klimaat te halen... onderdeel is van onze overheidsdelegatie. dan denk ik, ja, sorry, maar dat zijn niet de soort deals... dat zijn niet de soort delegaties die ik namens mijn land wil sturen. Maar goed, dan blijft het natuurlijk het punt van... Ook, of dat nou op lokaal niveau is of landelijk niveau... dan kun je zeggen, nou, ik blijf in de oppositie zitten. Nou, schone handen. En, uh, eh, of ik ga toch mee regeren, mee besturen. En dan wordt het in ieder geval met GroenLinks, hè, vanuit jouw optiek in ieder geval iets groener of iets duurzamer. Ah ja, en dat gaan we dus ook doen. We gaan verdubbelen het aantal raadsleden. We gaan in honderd gemeentes mee besturen. En in Utrecht... Maar dat besturen, dat vergt dan dus wel... Ik, uh... ja, maar Ik wil Utrecht... dit even factchecken bij Mirjam heijn hoor. GroenLinks zegt hier te verdubbelen in het aantal raadsleden. Hoe schat jij die kansen in? Ja, je moet hoog inzetten natuurlijk... Um of dat allemaal bewaarheid wordt, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Want ze, ze willen in een aantal steden de grootste worden... zoals Amsterdam, Utrecht, Nijmegen. Daar gaan ze vol de strijd aan met de D66. De vraag is alleen of dat gaat lukken. Want soms zijn de afstanden tussen het aantal zetels wat ze nu hebben... en het aantal zetels wat, dan, die, uh, wat je dan nodig hebt... die sprong is soms best wel groot. In die steden zal het wel omspannen of ze de grootste worden. Maar ja, je moet, je moet nogmaals, je moet hoog inzetten... of, of je echt die uh, 100 gemeenten gaat halen... En hoe schrijf jij de kansen van de partij van Stijn in, VVD? Nou, volgens mij is voor de VVD nu wel het belangrijkste van... zij zijn de grootste partij en houden ze dat mandaat. Dus dat is niet zozeer van, word ik de grootste in een stad... maar overal ben ik daar de grootste partij... en blijf ik ook in veel gemeentes besturen. Want ook met dat versplinterde landschap... ben je altijd nodig voor een coalitie. Um, en dat is de grote opdracht voor de VVD nu. Ja, van, zoals gezegd eerder, vandaag op de kop af. Dus precies 20 dagen tot uh, verkiezingen. Dan mogen we gaan het stemhoekje in. Um, Stijn, ben jij al begonnen met de campagne? Ben jij de straat al op geweest? Uh, ja, zeker. Ja, de campagne is wel, uh, wel uh, in, volle, in volle gang natuurlijk. Je kan nooit eigenlijk op tijd genoeg beginnen. Het liefst moet je, moet je natuurlijk gewoon... vanaf het moment dat die verkiezingen zijn geweest... moet je al wel weer, uh, weer zichtbaar zijn. Dat is eigenlijk gewoon iets wat, uh, wat, heel, wat heel belangrijk is. En is dat echt nog uit. ouderwets flyeren? Of uh, doe jij dat als jonge generatie uh, heel anders? Um, ook natuurlijk wel heel veel via social media tegenwoordig... Um, word, word ik druk gekanvast. Dus gewoon, uh, gewoon bij de mensen langs. Hou ervan van dat kanvasten, um, Want ik, ik, ik weet dat Bolk zijn een keer de vraag werd gesteld. Van, uh, gaat hij ook uh, de straat op met een flyer? Die had volgens mij ten eerste nooit van een flyer gehoord. En de straat kwam je ook eigenlijk uh, liever niet. Uh, hou jij er wel van? Van echt dat, uh, dat, ja, dat de straat op gaan in contact met mensen ik vind het contact met mensen vind, vind ik heel belangrijk ik heb alleen zelf altijd een beetje zoiets van van ja dan ga je eigenlijk iemand euh, nou ja je gaat mensen dus bij hun huis lastigvallen maar het is wel bedoel je moet ook gewoon het is vooral luisteren natuurlijk ja. alleen eigenlijk vind ik het dan veel leuker om in de nee ik heb ook in de verkiezingsprogramma commissie gezeten en daar ben je gewoon veel meer bezig met echt te bestuderen van, van wat zijn de problemen hier? En waar, waar kun je als VVD hier gewoon wat aan doen? En uh, dat, dat vind ik Ik ben heel erg nou ja, een beetje onder, onder de indruk geraakt... van wat uh, de ondernemers allemaal dwars zit. En wat eigenlijk van die hele kleine dingetjes zijn... die zo kunnen worden aangepast... waardoor zij wel gewoon... Um, door het... Uh, zowel voor de ondernemers als voor de banen, als voor de toeristen. Gewoon Delft gewoon een nog leukere stad wordt. En uiteindelijk het, ja, eigenlijk moet je gewoon lijden afdroeven natuurlijk voor, de to voor toerisme. Sebastian Rood, GroenLinks, ben jij een man van de straat? Ja, absoluut. Ik vind het geweldig om met mensen in contact te staan en te horen wat er speelt. Want het fijne is, als jij die problemen vervolgens aan kunt kaarten, dan zul je echt enorm dankbare mensen zien die eindelijk een keer gehoord worden. En niet alleen gehoord, maar dat er ook echt wat mee gedaan wordt. En GroenLinks is een partij die luistert niet alleen maar met mens, met mens, euh, naar mensen. Maar GroenLinks doet er ook iets mee. En wat dat betreft is het gewoon heel gaaf om die straten in te gaan... suggesties te horen, oplossingen te horen... maar ook problemen aangekaart te zien. Waar je vervolgens in het gemeentehuis, in dit geval van Utrecht... waar we dan kunnen gaan denken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we jouw probleem oplossen? Wat hoor je nou het meest van mensen? Je bent vast wel even... Uh, met name over de huizenmarkt. Uh, de jongeren die ik spreek, die zitten er heel erg mee... dat het kamertekort uh, best pittig is in Utrecht... Uh, dat het voor starters heel lastig is om een huis te vinden... ook met mensen met een grappige beurs... dat ze eigenlijk bijna in Utrecht niet meer terecht kunnen. En daar wil ik samen met GroenLinks wel echt het verschil gaan maken. Stijn, nou noemde jij in een eerdere uh, fase Fortuin... ik kom me nog herinner dat Fortuin ook wel eens gewoon zei... van meneer Fortuin, gaat u de files oplossen? En toen zei hij, nee, dat ga ik niet oplossen, dat kan ik niet doen. Moet je ook wel eens gewoon tegen een burger zeggen... nou ja, dit, dit kunnen wij als overheid niet oplossen? Ja, ik denk dat een hele belangrijke... Taak en verantwoordelijkheid als politicus. is... Je moet belangen afwegen. En het probleem is altijd met beleid maken en daarbij uh, dan kan ik ook wel wat beter in, uh, in Mark Rutte komen die, uh, nou, die, die, die op de bijstand heeft, uh, heeft gekort. Ik weet mijn. buurman is altijd daar iets minder mee eens zijn. Maar je zal dus ook, als jij um, beleid maakt, dan ga jij, dan ga jij kijken naar van hoe ga ik zorgen dat mensen erop vooruit gaan. Of in ieder geval, en je hebt altijd dat kleine stukje wat er niet op vooruit gaat. Je hebt altijd dat kleine stukje wat net in een grijs gebied zit... waardoor uh, hun inkomen net iets te laag is voor een extra toelage. Of dat mensen uh, wel, wel uh, niet, niet goed kunnen werken... maar ook niet echt in een bepaalde regeling zitten. En dat is natuurlijk heel erg naar. Maar dat hoort wel bij beleid maken. En dan moet je dus ook af en toe inderdaad... Nee, bij verkopen. Het is bijna zes uur. Ik ga jullie nog twintig seconden geven, ieder. voor een laatste slotoffensiefje. om uh, toch die gemeenteraad in te komen. Sebastian Rood, wat wil jij uh, nog kwijt? Ja, het is heel simpel. Iedereen die luistert, en met name jongeren, ga stemmen. Het maakt niet uit op welke partij, maar stem. Laat jouw mening horen, want dit bestuur moet jou de komende vier jaar vertegenwoordigen. En als je dan toch gaat stemmen, dan hoop ik op GroenLinks. Want wij staan voor een groene, sociale en vrije samenleving. Zijn vrede? Wat is jouw. Uh... Ja, ik wil het even herhalen. Jongeren, alsjeblieft, uh, lees je een beetje in, doe een stemwijzer. Want waar, waar jij op gaat stemmen, dat zijn toch de mensen die, uh, ja, die jou vertegenwoordigen. En misschien ben je het niet altijd met de politiek eens. Maar je hoeft ook niet per se er een hobby van te maken. Maar doe een beetje mee en uh, ga allemaal stemmen. En natuurlijk op de VVD ga stemmen. Nou, we hebben hier, wat zijn we met? Hoeveel zijn we in de studio vandaag? Zes gaan wij allemaal stemmen. Ik kijk even naar onze technicus slash regisseur, Kim Kabberdijk. Stemmen? Ja. Ik zie er knikken. Meer gaan voor politiek redacteur. Natuurlijk. En uh, mijn collega Castellong. Ja, hè? even die stemwijzer invullen nog. Goed, het is uh, twee minuten voor zes. We moeten helaas afsluiten. Maar ik bedank onze gasten. Mirjam Heingraaf van de politieke redactie van Eén Vandaag. Stijn de Vrede, uh, verkiesbaar in Delft uh, voor de VVD. Sebastiaan Rood op de lijst voor GroenLinks in Utrecht. Heel veel succes met jullie campagne. En wie weet zien we jullie nog terug in de gemeenteraad. Nou, of een paar jaar, over een paar jaar misschien in de Tweede Kamer. Of een torentje. Het kan maar zo. Wij zijn hier in ieder geval volgende week weer... met een nieuwe aflevering van de Dagwacht op campagne. Hier zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Winfried Wijns. PO Radio 1